Nu we eindigen, want doen we doen weer bijna vier uur. Bedankt Toet. Graag gedaan. Dat leuk. Uh, dat is leuk. Bedankt uh, Maris, die uh, Graag gedaan. in paniek maakte. en al heel heeft het raak. te verhelpen. Maar het is weg nu, piepje weer. piepje is weer weg. Gelukkig van. Gelukkig. Van. Ja, dit is, uh, ik kan het heel snel uitleggen, hitte. een apparaat door de hitte vervangen. Oh, dat ja, dat moet wel even duidelijk hebben dat ik ja. niets deed, hè. Nou ja, dat misschien ik is voor... het apparaat heet geworden voor jou, want dat kan ja, ook. Uh, uh, kan, uh, ja, dat kan <laughs> We gaan maar uit, dames en heren. Uh, volgende week hopen we weer een storingsvrij uitzending met u uh, te beleven. Uh, dit was het miljarden voor deze week namens Maurice. En tot bedankt. Dit was Janzo. Tot ziens. Tot zover. Het ritme van Zikaver. Via kabel 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks weer. De uitbraak van dierziekten die gevaarlijk zijn voor mensen. Epidemieën als de Q-koorts konden daardoor onnodig uit de hand lopen. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het de RIVA pleit voor een systeem waarin veeartsen alle I'm gonna... do yeah, gonna... Ik